Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn raketten afgevuurd kort voor het opengaan van de stembureaus. Een raket kwam neer in de hoofdstad Kabul en drie andere in een stad ten oosten van Kabul. De Taliban hadden aangekondigd de parlementsverkiezingen te verstoren. Ze dreigen met geweld tegen mensen die gaan stemmen. Verwacht wordt dat veel Afghanen uit angst thuis zullen blijven. President Obama heeft een vrouw benoemd tot oprichter van een nieuwe financiële waakhond die consumenten moet beschermen. Professor Elizabeth Warren moet een organisatie oprichten die controleert of banken hun klanten niet misleiden. Bij de Republikeinse oppositie is de benoeming slecht gevallen. Ze zijn bang dat Elizabeth Warren de grote banken en Wall Street te hard gaat aanpakken. De orkaan Karl heeft in Mexico zeker twee mensen het leven gekost. Ze kwamen om toen een huis werd bedolven bij een aardverschuiving. Toen Karl aan land ging was hij al afgezwakt van orkaan tot tropische storm...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 De Russische premier Poetin lijkt voorbereidingen te treffen om mee te doen aan de volgende presidentsverkiezingen. Een regeringsinstantie heeft zes internetadressen geregistreerd met erin de naam Poetin en 2012, het jaar van de verkiezingen. Poetin was president van 2000 tot 2008. Hij mocht zich toen niet voor een derde termijn kandidaat stellen, maar na vier jaar premierschap mag dat wel weer. Het weer hier en daar valt een bui en het is koud met minimaal rond 6 graden. Overdag is het wisselvallig met vooral in het noorden flinke, flinke buien en in het zuiden meer zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomerhit.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 The more things sound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 Zandvoort. Vroeger zomer. Ja. Op CFM.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 En ze d'aujourd'hui, ils rentraient chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle eet son dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sous de des vacances. C'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel.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 Een mooi verhaal, zet u een wel in, het licht besloten in, je lach. Je wel chez lui, u er de zet Het begin in, één nacht één in, in, één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit... Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini, le jour de chance. Hier op Vier Talon, Chacal, Le Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Gesprek. En misschien zie ik je ooit nog een straf, de uw Don't. Van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM atja, atja, atja. Yeah man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 Thank you, DJ. <laughs> Why so hard to be? Van ZFM. Zandvoort. Zandfog. ZFM Zandfog. 106.9 FM. Z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 Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. Echt een leuke vent. Echt een leuke vent. And